10 uur net wel, met het NOS-journaal. In Tilburg zijn twee 19-jarigen opgepakt op verdenking van doodslag op een man... in de Spaanse kustplaats Lorette Mar drie jaar geleden. De Spaanse man van 42 werd toen dood in een steegje gevonden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De Spaanse justitie droeg de zaak eind vorig jaar over aan de Nederlandse politie... die maandag het tweetal uit Tilburg arresteerde. De twee jongeren moeten voor de kinderrechter komen... omdat ze in 2008 nog minderjarig waren.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 Écoutez van du soir de 10 à 11 uur, c'est sur Radio 1. Spot, nieuws en achtergronden op Radio 1 in de avondetappe. Dit is Jeroen Stomphorst. Johnny Hoogeland heeft de bolletjes trui met dank aan zijn ploegenat. Vanavond uh, mag Leo zeggen wat ik moet doen, want ik zal alles voor hem doen. Ik ben hem enorm dankbaar. Zonder Leo had ik het zeker niet gered. Voor Robert Geesink was het vooral een dag van overleven en... Lichaam wilde niet echt vandaag. Ik hoop dat het beter wordt, anders heb ik hier niet wilde zoeken. Een Noor ging er met de etappen zeggen vandoor. Het is Boas van Hagen, Edwald Boasson Hagen, die hier de overwinning pakt. Bijna was die Boa Hagen niet meegegaan. Maar met antibiotica kwam het toch nog goed. Vroegleider Steven de Jong. Ja, die godrozen moest behandeld worden natuurlijk. Dus ik weet niet eens wat ze, wat ze daarvoor gegeven hebben. Maar het is een hele mooie dag voor Team Sky vandaag. Goedenavond, welkom bij de avondetappe van donderdag 7 juli. Zometeen ook aandacht voor een voormalige winnaar van de Tour, Steven Roach. En we spreken met FC Twente voorzitter Joop Munsterman... naar die verschrikkelijke gebeurtenis vanmiddag in de Grolsvesten. Een deel van het dak kwam daar naar beneden en daarbij is een dode gevallen. Maar eerst de Tour de France. De winnaar van de zesde etappe werd dus een Noor. Edvald Bouwasson Hagen en pakte voor Team Sky de eerste overwinning van deze Tour. En voor hemzelf is het ook de eerste ritzegen ooit in de ronde van Frankrijk. Gisteren voelde hij zich al goed, toen lukte het nog niet. Vandaag was hij wel de beste. Ja, yeah, het was really good today. goed vandaag. Ik voelde me goed gisteren, maar wrong. ging ik I En vandaag wil ik echt een goede sprint doen. Garan Thomas, he did a really good uh, lead-out as well. So it's just fantastic to uh, win a tour in this, or win a stage in this tour. That was a goal when I started, and uh, it's really good. And how you've done it, the emotions? Uh, it's uh, hard to say anything now. It's, uh, I'm really happy. It's really nice. And your parents uh, were here to watch it. It's a big day for the -on Hagen family, isn't it? Yeah, it's really nice that they could be here, and... Uh, Having my first stage in uh, Tour de France, that's really good. Het Paul Sonhagen heeft zijn doel bereikt... een etappe winnen in de Tour en hij is er blij mee. En hij is ook blij dat zijn ouders erbij waren. Dat blijft natuurlijk hartstikke mooi. Voor het eerst sinds 2005... rijdt er morgen weer een Nederlander in de bolletjes Johnny Hogeland had het al aangekondigd. Gisteravond hoorden we dat ook van Michel Cornelissen. En vandaag maakte hij het ook waar. Hij zat mee in de kopgroep en zorgde er samen met ploegenoot Liebe Westra... voor dat hij de bolletjes om zijn schouders heeft. Paul Sanders blikte in het hotel nog eens terug met Hogeland op die prachtige dag. Na een hele la lange dag zit je dan uiteindelijk op je bed, Johnny Hogeland. Wat heb je allemaal meegemaakt vandaag? Ja, het was een hele lange dag. Vroeg vertrokken vanochtend. Een hele zware etappe reed dan, ja. nou, met een hele mooie bekroning. Een hele lange verplaatsing. daarna, ah, ja, nu, wat is het? Half negen, eindelijk in het hotel. Ja. Laten we even naar het begin van die etappe gaan. Uiteindelijk kom je met Westra voorop te zitten. Je hebt al eerder aangegeven die bergtrui, dat het een doel voor je was. En dan? Ja, nou eigenlijk racen met z'n het was heel, volgens mij wilden er heel veel meezitten... naar aanleiding van de gotische etappen van gisteren, met al de valpartijen. Dus ze zat volgens mij wel, Frances 16, dus mee zitten, zeker meezitten, quickstep. En ja, dus het was in het begin, uh, het lijkt soms makkelijk, want als de tv natuurlijk aanzet... dan zie je die, die vijf mannen en dan denk je van, oh ja. Maar het was toch echt uh, serieuze sprint en toen liep was met vier mannen mee en eigenlijk viel het stil... En Roelands kwam door de berm en die sprong er naartoe en ik zat in zijn wiel. Alleen Roelands kreeg het niet dicht. En toen zei hij rijdt er naartoe. En toen rekenen hem eentje nog naartoe en toen waren we met z'n vijven weg. En toen begon je te rekenen? Ja, toen dacht ik van nu moet ik proberen die, die punten te pakken. En uh, ja, die eerste sprint, ik had gewoon tegen Nieuwen gezegd. Want ja, ik wilde overleggen, gewoon alles goed. Want ja, of hetzelfde had doe ik iets aan Rijk-Lieuwen-Dracht, dat is niet de bedoeling. Dus ik zei gewoon tegen Nieuwen, ik sprint gewoon. Uh, ik demoreer gewoon weg voor die, voor aan de voet van die klim. En uh, wees attent, want als ze me dan terugpakken, dan kun jij die punten pakken. Want ja, als ik die punten niet heb gepakt, dan liep wat de bergtrui, was ook mooi. En toen pakte hij die punten, maar de tweede sprint, toen uh, klopte hij uh, die roemen gewoon. Ja, en toen was het even zo van: wat moeten we doen? Doorrijden. En uh, naar, die, naar die laatste sprint, om, de laatste bergsprint, om te kijken of ik dan geklopt word. Als ik geklopt word, dan ben ik uh, de shark, zeg maar. Dus toen zei, hebben we besloten dat Liewe gewoon zou proberen weg te rijden. En hij deed op een slim moment dat hij net wat aan het drinken was. En ja, Roet heeft het al geprobeerd. Maar ja, als Leeuwe eenmaal is, dan krijg je hem niet zomaar terug. Nee. Liewe <laughs> pakt dan vervolgens dat, dat punt uh, op, die, op die laatste klim. Dat betekent dat jij dan de bolletjes hebt. Zit je dan anders op je fiets als je dat dan eenmaal weet? Ja, ik was natuurlijk blij. Maar ja, je moet heel geconcentreerd blijven. Want het was slecht weer, veel wind... Uh... Ja, voor valpartijen en zo. Want ja, als ik val en ik ben naar huis heb ik er nog niks aan. Dus uh, ja, het was op het reek nog lek. Maar gelukkig om alles goed. En dan kom je over de finish. En dan? Want dan word je heel anders behandeld dan een andere renner die gewoon over de finish komt. Want je hebt een trui. Ja, ik had er natuurlijk, natuurlijk toen wel ook die trui had. Dus ik werd gelijk uh, naar het uh, podium uh, geëscorteerd, zeg maar. Dan ja. moest ik nog naar de controle. Dus ja, het was wel uh, leuk, maar wel een heel gedoe en dan mag je je debuut maken op de Franse televisie. Hoe ging dat? Ja, een beetje hout is, want ik kreeg de vertaling slecht door. Dus het kwam een beetje knullig over, denk ik. Ja. Maar ja. Was het leuk om mee te maken? Ja, zeker. zeker. Het is toch uh, het wielerevenement van het jaar. En als je dan een keer op dat podium mag staan... en je hebt ook effectief de niet die je uh, met omdat toevallig een andere, uh, al een andere trui heeft, dan is dat toch wel echt mooi. Dan nou, sprak ik vanochtend bij de start, sprak ik jouw vader. Die is hier vandaag, uh, zeg maar, voor het eerst in de Tour... Wat een leuk cadeautje. Ja, ja, hij is vannacht om drie uur weggereden. En ja, dan is het natuurlijk van hem schitterend dat hij dan toevallig uh, gelijk erbij is als ik uh, de aan aantrek. Is het toeval? Uh, nou ja, als je vader er is dan wil je misschien toch net iets extra's doen. Hij komt uh, <laughs> toch uh, vanuit Zeeland in het toegereen. Hij is om drie uur vertrokken. Dus dan wil je natuurlijk ook wel... Uh, ja, ik heb er wel aan gedacht. Ik heb onder de koers nog gevraagd... Michel, heb je toevallig zijn nummer? Dan kun je het zeggen. Dus dat was wel... Uh, ja. Vond ik wel mooi. Die trui hebben is één, die trui houden is twee. Hoe ga je dat aanpakken? En wil je dat überhaupt? Ja, het is natuurlijk sowieso wel mooi dat ik hem nu heb. Want ik heb hem sowieso morgenavond ook nog, mocht ik niet vol aan het koers zijn. En dan uh, ja, kijk hoe ik zaterdag ben. Zaterdag en zondag zijn er veel punten te verdienen en... Ja, ik moet proberen een van die twee dagen toch redelijk wat punten te pakken. Ja, het is niet zo makkelijk gezegd, maar ik ga het toch zeker proberen. En dan, ja, het mooiste zou zijn als ik hem op de rust nog heb. Ja, en die rustdag is dus maandag na dat uh, tamelijk zware weekend... Uh, midden in Frankrijk in het Centraal Massief. Ja, eerder op de dag dan, vlak na de etappe... toen sprak onze vlaggever Han Kok al met de ploegleider van Johnny Hoogland... Hilaire van der Schuren. Ja, Hilaire, was dit bedacht vanmorgen? Ja, dat hebben we besproken in de in de bespreking deze morgen. Ik was niet gelukkig met de tactiek van gisteren. Met de wijze hoe dat het gebeurd was in de finale. Maar toen had ik gezegd, ja kijk, wat er gisteren gebeurde, dat kan niet meer. Nu hebben we nog een kans dat we de berg nemen. Als we hem vandaag nemen, hebben we hem zeker voor twee dagen. En dat is toch een mooi succes voor onze ploegdag. Johnny had al een punt voorsprong. En ik had gezegd, kijk, Johnny en Lieve, jullie moeten mee in de ontsnapping. Dat zal allebei mee waren, dat was uh, niet zo uitdrukkelijk gezegd, maar wel geopend. Omdat ze dan elkaar konden helpen tegen die Fransen, want dat is niet evident. Ja, maar dat blijkt nog heel lastig te worden, want die roep die ja, die, die was hartstikke sterk, ook bergop. Ja, die was hartstikke sterk. En eh, ik heb dan op een moment aan Michel geroepen, laat uh, uh, Johnny niet meer op kop rijden. En Lieve rustig aandoen, met gedacht... Als ze blijven rijden, laten we het peloton weer keren. Dan hebben we ook uh, geluk. En als het peloton niet terugkeert, ja, dan moeten we weg. Dat uh, dus dat is de gewoon de oude hè? gewoon iemand even uh, in de mangel nemen. Hè? Ja, uh, ze hebben zich laten ringelen. En, uh, en uh, achteraf gezien kwam het nog goed uit. Wat, wat, is nou jouw, wat zijn jouw gedachten over Johnny uh, Hogeland en die, en, en die bergtrui? Nou, goed, hij heeft hem vandaag hij heeft hem veroverd, hij heeft hem sowieso morgen. Kijk eens verder. Maar het is toch schitterend voor hem. Als je ziet, Johnny Hogeland, twee jaar geleden, drie jaar geleden, niemand wist wie Johnny Hogeland was. En nu staat hij op het podium in de Ronde van Frankrijk te schieten in, in de bergtrui. Dat is toch prachtig. Dat is voor nu, dat is inderdaad prachtig. Kijk eens verder, naar, naar, naar, naar zaterdag, zondag. Ik bedoel, dan liggen er heel veel punten. Hij sta, het staat hem goed, die trui, hè? Dat, Het past bij hem. Ja, oké, okay, je weet ook hoe genoeg, Johnny gaat nog een in de stunde uithalen. Uh, zaterdag of zondag, dat weet ik niet. Maar hij gaat hem zomaar niet afgeven. Dat weet ik ook wel. Maar natuurlijk, het is zeer moeilijk en we moeten een kat en kat noemen als, als de grote mannen op superbest gaat aanvallen, ja, dan gaan wij, wij liekelijk tekort komen. Maar die rappel, die is uit de kast gevallen. Hilaire van der Schuren, ja, we moeten nog even afwachten. Dan is er natuurlijk nog de man waar Hogeland heel veel aan heeft te danken. De Fries lieve Wester, ook hij is natuurlijk tevreden. Ja, daar deden het voor. Dus uh, ik reed. Op een gegeven moment zei hij tegen mij van uh, je moet gewoon demareren. En uh, dan zijn die laatste punten, oh. dan zijn die laatste punten die zijn weg. Dus uh, dat heb ik nog gedaan. En uh, ja, toen was het bij mij uh, ook wel op hoor. Dus ik was niet, uh, niet super meer. Het was een taaie klant hier, die Roe, hè? dat bleek wel onderweg. Ja, ja, ja, maar ik, ik, uh, ik ken hem nog wel van, uh, van twee jaar geleden in, in de Vuelta. En uh, ja, die kan wel wat. Dus uh, toen, uh, toen won hij die de rit. Dus uh, ik wist uh, wie het was. Ja, dus was er een, uh, ja, een oude truc nodig om, dat, uh, om die om hem even af te schudden? Ja, inderdaad. Dus uh, ja, ik, ik wist gewoon, uh, ik moest gewoon van achteruit weggaan. Weg ja, dan uh, die voor mij, die doeken, die zat net te drinken. En uh, ja, die, dan, dan had je, heb je een gelijke gat. En ja, uh, dit was ideaal. Ik was, ik was zelf niet goed meer. Dus ik denk dat uh, dit het hoogst haalbare was vandaag. Met welke idee zijn jullie van het vanmorgen vertrokken? Uh, ja, gewoon proberen om, om, om er toch wat van te maken. Hè. Je bent hier om, uh, om je te laten zien hè, en, en, en te presteren. En uh, ik ben iemand die er dan ook uh, graag invliegt. En uh, ja, je ziet het. We pakken vandaag de, het is toch de Tour de France. En je pakt toch de, de balletjes trouwen heb je in de ploeg. En, uh, ik denk dat je het dan heel goed doet. En, uh, met zo'n instelling uh, komen de prijzen vanzelf. Het was moeilijk om weg te komen vanmorgen. <laughs> ja, ja, zeker. Uh, de, eerste, de eerste dag was het uh, gelijk, uh, gelijk raak en nu was het echt een uh, klein uur volle bak koersen. Dus, uh, maar ja, daar heb je ook wat. Daar dacht ik. De bolletjes daar is van voor, voor een kans ploeg voor Johnny Hoogland. Hebben we die Nederlandse ploeg gehad? Is er die andere Nederlandse ploeg, de Rauwbankploeg? ploeg? En dan denk je natuurlijk meteen aan Robert Geesink. Want voor hem was het vandaag een dag van overleven. Want na de val van gisteren zat hij natuurlijk met flink wat pijn op de fiets. Vlado Viljanovski vroeg aan Geesink hoe hij de etappe was doorgekomen. Oeh, uh, ja, heel erg lastig natuurlijk. Uh, ja, ik al zei, ontzettend afgezien, maar... Uh... En ja, een dagje verder. Was verder met de pijn. Ja, daardoor uh, afgezien <laughs> het lichaam wilde niet echt vandaag. Ik hoop dat het uh, beter wordt, anders dan, uh, heb ik hier niet wilde zoeken. Ja, dus, uh, ja. Hoe lastig is het en op wat voor manier probeer je dan toch te herstellen onderweg? Het is uitgerekend ook nog de langste etappe vandaag. Ja, dat gaat niet. Maar uh, uh, ja, je hoopt dat het een beetje meevalt. Maar zo'n harde finale en zo'n lastige aankomst. Goed, uh, dat was even lastig. En, uh, nog wat materiaalpech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 Dat was Robert Geesink. Ook Adrie van Houwelingen kwam voor de microfoon. Steven Dalenboud vroeg hem hoe hij, de ploegleider, terugkeek op de dag van Geesink. Nou, ik denk dat het uh, redelijk goed is uitgepakt. Uh, hij komt in, uh, gewoon in de groep binnen. En uh, dat geldt voor Gewand, maar ook niet dat hij in die groep binnenkomt, maar...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 En dan is het weer afwachten tot morgen en kijken of er een verbetering in de situatie zit. Wat Geesink betreft, um, hoe was voor hem de dag? O, zagen we zagen hem een paar keer van materiaal wisselen. Ja, hij heeft een keer van fiets uh, moeten wisselen. Uh, we hebben met ploeg paar uh, lekker banden gehad. Maar ja goed, uh, met dit soort uh, weersomstandigheden gebeurt dat. Uh, een rit van, uh, van 226 kilometer, dus niets voor ons rust is. Hoe was hij mentaal? Ja, mentaal is hij gewoon ijzersterk.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 hoeveel er gevallen is. En vandaag is gelukkig uh, allemaal meegevallen. Hoe cruciaal was deze dag voor Gezing? Nou, nee, ik zou dit niet uh, cruciaal willen noemen. We hadden wel uh, verwacht dat hij dit zou overleven. Cruciaal worden pas de bergetappers. En in die bergetappers hoopt ook Laurens Dam weer top te zijn. Hij viel op de eerste dag en heeft nog steeds wat last van zijn knie. Vandaag had hij ook als taak om zijn kopman ongeschonden naar de meet te brengen. Ja, we hebben ons gewoon hem bekommerd... Uh... Het ging heel goed. Ik denk, uh, ja, natuurlijk was het een slechte dag, of uh, geen goede dag voor Robert. Ik bedoel, het lijkt, het lijkt me logisch als je hem uh, gisteren uh, zag liggen en gisteren, uh, ja, als een wonder zag. Dus uh, dan is het uh, voor hem sowieso een moeilijke dag, maar uh, ik denk dat hij, uh, ja, hij zat gewoon in de eerste groep op de meter. Ik kon mezelf zelf op de laatste net niet meer helpen, dat vond ik zelf wel jammer, maar uh, ja, uiteindelijk, hij verliest geen tijd en dat was het doel vandaag. En, uh, Zeker, ik vind dat hij zich er weer mooi in geknokt heeft. Zeker met die regen en het slechte weer en zo. Dus uh, ja, al, met al uh, weer een dag dichter bij Parijs zonder tijdsverlies. Ja. Heb je ook met hem kunnen praten over hoe het dan met hem fysiek ging vandaag? Nou, ja, ik kijk hem een beetje aan. En, uh, natuurlijk communiceer je daar wel een beetje over. Maar uh, ja, ik, uh, je probeert er meer uh, moeten in te praten dan dat je vraagt hoe slecht het met hem gaat. Ja, wat zeg je dan tegen hem? Oh, uh, dat het niet verder is... Uh, ja, opletten met de wind uh, en dat uh, finale klimmetje. Dus uh, ik denk, uh, hij is zich er fantastisch doorheen geknopt. Ja, maar er was nog wel wat uh, technische tegenslag ook vandaag. Hij moest er een paar keer wisselen van, uh, eerst van wiel ik, daarna van fiets. Hoe zat dat precies? Ja, maar uh, als je gisteren fietsen uh, in drie stukken breekt... en vandaag weer op een Splits van de nieuwe uh, uh, fietst... ja, fiets fietst altijd anders. En, uh, dat was de reden? Ik denk het wel, ja. ja maar, hoe is het met jezelf? Ja, ik, ik, ik ben zelf de eerste dag gestuit natuurlijk... En, uh, ik heb zelf ook een paar lastige dagen achter de rug. Ik hoop dat het in de bergen beter gaat, dan op mijn terrein. Maar uh, vooralsnog, uh, vooralsnog is het natuurlijk uh, ja, niet zoals je, zoals je normaal in... Uh, ik ben nog niet in goede doen, zeg maar. Maar ja, dat, uh, dat, dat ligt gewoon aan die knieën. Uh, uh, ik denk dat het wel gaat komen, of daar, daar vertrouw ik op. Ja, dat is dus wel iets wat de komende dagen voor de Pyreneeën goed kan komen? Ja, kijk, we hebben nog een rustig voor de Pyreneeën. En dan gaan we lekker op bed liggen. En, uh, ik, eh, ik, ik vertrouw erop dat het goed komt. Kijk, eh, waarom niet? Ik bedoel, ik rijd het hele jaar al goed. En eh, ik zal de Pirinei ook wel goed rijden. De klassementen. Thor Torhusoft heeft ook vandaag met succes de genetrui verdedigd. En start in de zevende etappe. Opnieuw in die leidersstruik. Del Evans volgt op een seconde. Robert Geesing staat 14e op 20 seconden. En Alberto Contador heeft een achterstand van 1,42 op Husoft. En hij staat 34e. Johnny Hogeland heeft dus de bolletjes daarover overgenomen van Cadel Evans. En Philippe Gilbert start morgen opnieuw in het groene tricot. Dwayne Thomas blijft de leider van het jongerenklassement. En daarin staat Robert Geesing, derde.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 Men at work, down under. Ja, Edvald Bolsonhagen was dus de man van de dag. Hij sprintte naar de zeggen. Blijdschap dus bij Team Sky, ook bij Steven de Jong. De voormalige renner is een van de ploegleiders bij het team. Hij kon na vandaag uitermate tevreden zijn. Ja, zeker. Met winst van Ed, wat, uh, we hebben gisteren al gezien dat hij uh, zich al wat beter voelde. En uh, vandaag pakt het heel goed uit. Was dit Isa van jullie voorafzijde? Nou, de, nee, de eigenlijk uh, een paar dagen voor de tour was zijn uh, deelname nog uh, heel, heel, heel onzeker. Uh, omdat hij uh, uh, voor... gordelroos had. En hij voelde zich de eerste dag gewoon heel slecht. Uh. Dus uh, gisteren voelde hij zich wat beter. En uh, ja uh, vandaag uh, was het al heel goed. Uh, want hij zat aan de antibiotica toch? Ja, uh, die gordelroos moesten uh, beh behandeld worden natuurlijk. Dus ik weet geen eens wat ze, wat ze daarvoor gegeven hebben hoor. Maar uh, het is... Uh, ja. Een hele mooie dag voor team Schijf vandaag. Zeker weten. Uh, het was een zware finale, bleek. Um, was het ook vooraf door hem vanochtend aangekondigd van nou ik voel me vandaag toch wel weer beter? Nee, nou, gisteren heeft hij al aangegeven dat hij zich heel goed voelde. Uh, en vanmorgen in de bus uh, waren eigenlijk twee kandidaten voor ons vandaag voor de finale. Was en Thomas en, uh, en Edwald en uh, die zouden het onderling uh, bepalen voor de finale. En, uh, ik denk dat ze dat heel goed gedaan hebben. Hoe belangrijk is dit voor de ploeg? Want jullie staan natuurlijk ook met drie man in, de, in, die, in die top 10 van het klassement momenteel. Uh, kortom, het ging al lekker, maar hoe belangrijk is zo'n overwinning voor de ploeg? Nou, overwinning is heel belangrijk. Uh, daar word je toch aan het eind van de tour wel afgerekend natuurlijk. Kijk, we hebben Bradley voor het klassement. En uh, daar kijkt heel Engeland eigenlijk wel naar, uh, ja, heel erg naar. Maar als we heel eerlijk zijn, als, als Bradley een hele goede tour rijdt, dan kan hij bij de eerste zeven eindigen. En uh, als hij een uitschieter hebt bij de eerste vijf. Maar een uh, ritoverwinning, dat, dat is toch veel aansprekelijk uh, dan. Ja, die was dus voor jullie uh, meer dan welkom. Ja, zeker. Zeker meer dan welkom. Uh, en het is ook lekker dat hij vroeg valt. Dan, uh, dan heb je die stress in ieder geval niet meer. Uh, de moraal was heel goed en dat zal alleen maar beter blijven. Wat je zegt over Bradley Wiggins, er zijn mensen die daar anders over denken, die hem wel wat hoger inschalen dan jij. Ja, dat weet ik. Want dat komt vooral omdat hij natuurlijk Dauvinet heeft gewonnen. En uh, daarom dat de verwachtingen heel hoog zijn. Maar tussen verwachtingen en realisme zit natuurlijk wel een, uh, een groot gat. En die proberen jullie wat te temperen om de druk ook wat weg te nemen? Nee, niet om de druk weg te nemen. We zijn gewoon heel realistisch. We hebben vorig jaar gezien dat Bradley gewoon moeite heeft met het hoge gebergte. En uh, dat zal dit jaar niet veranderd zijn. We hebben wel wat gedaan om dat proberen... Uh, ja, voor hem wat makkelijker te laten verlopen. Uh, ook met de hit had hij wat problemen, dus daar hebben we wat aan gedaan. Uh, hij staat er wel beter voor als, jaar, als vorig jaar natuurlijk, dat is duidelijk. Maar Bovenson Haken wint en dus vanavond champagne. Ja, zeker. De tourblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Nou, dat Bovens Haken won, dat geloof ik wel. Ik wil graag met jou even praten over de Nederlandse ploegen. Vakantie van Lei en de rouwbank, als je het goed vindt. Ja. Uh, te beginnen met de knappe prestatie van Van Crançolay. Dat was volgens mij, als ik het zo zag, tactisch heel sterk gereden. Ben je het me eens? Ja, daar moet ik er anders op zeggen. <laughs> maar je had ook anders geen mogelijkheid. Er was maar één keus. Peloton in laten lopen, daar schiet je ook weinig mee op. Want ja. uh, dan zit Roe uh, nog steeds in het peloton. En is nog steeds gefocust om die sprint te winnen. Dus dat was de slechtste optie die je, die je kon verzinnen. Dus die moet je ook helemaal niet verzinnen. Nee, maar het was knap dus Verschuren, om... die zei dat allemaal wel mooi. Maar toen dacht ik van: Nou, dat is, dat, dat, dat is helemaal geen optie. Daar moet je helemaal niet over praten. Er is maar één optie en dat is uh, Luwe wegsturen. Ja. Ja, nou ja. En, uh, ja met z'n tweeën tegen één. Ja, en je begint op tijd. Ja, dan, is dat, uh, dan is die kant van slagen heel groot. Dus uh, dat hebben ze heel goed gedaan. Ja. Maar je moet het ook nog maar even doen. Je kan het wel nou, bedenken, maar je moet het ook doen. Dat we, dat we, het, het, het feest begint al in het eerste uur. Ze hebben er een uur voor moeten knokken... om een man mee van voren te krijgen in een ontsnapping. Dus voordat die ontsnapping weg was... heb ik begrepen dat ze een uur weer aan het vliegen zijn geweest. Ja. ja en dat het toevallig dan, zoals Johnny het uitlegt... dat er nog eentje naartoe wil springen, maar die er net niet kan komen. En ja, hij krijgt dan in het oortje, ja, probeer het maar. Want normaal blijft hij ook zitten... want dan springt hij niet achter een ploegmaat die met vieren weg zijn. Dan is dat niet nodig. Maar nu, uh, ja, in, in, in de gedachte, ja, dat, berg, dat bergklassement is misschien wel een, uh, een goede zet. En probeer het maar. Ja, nou lukt dat. Ja, dat is een, uh, ja, dat is een loter, loterij dat, dat, dat zo die verstandhouding uh, tot stand komt. Alleen, je, heb, je ziet het weer, hoe attent dat je moet zijn in het, in het vertrek. En als een ploegmaat voor jou weg is, dat je dan ook op de tweede lijn zit... springt er iemand achter die er nog naartoe wil. En de groep is in principe al weg. En je hebt, je, je, je hebt nog een ploegmaat die erop springt. Ja, dan is dat, dat, die ontsnapping ook eerder weg. En dat is de, de instelling die die hele ploeg heeft, en dat is ook hun opdracht. Jongens, er moet vandaag een man mee. En ze hebben daar uh, negen renners voor die dat. Uh, ja, voor jullie zitten dan denk ik nog niet direct op te wachten. Nee. Nee, want dat is natuurlijk de rapste van het hele spel. Ja, maar die wil ook waarschijn. wel een keer in ontsnapping mee. Die is ook niet de broerste. Dus het maakt in principe niet uit. Ze zitten met z'n zitten, zitten klaar om elkaar af te lossen. En in andere ploegen waar klassementmannen in zitten... kun je dit niet verlangen. Daar moet je heel gedoorzet met je krachten omgaan. En dan kun je niet een uur lang met, uh, met vijf of zes... Van jouw uh, belangrijke mensen, zeker zoals bij Rabo, want daar wil je het ook over hebben. En je hebt daar een Geesing die op zijn plaat is gegaan. Ja, wie is er niet op zijn plaat gegaan, maar Geesing, de belangrijkste man. Ja, dan moet je, uh, en zeker in dat vieze weer, dan moet je mannen ook in het peloton houden die uh, de, de zaak eventueel nog recht kunnen zetten. mochten er de gaten zijn gevallen uh, ja. door valpartijen. Dan moet je je mannen uh, aan, de, uh, ja, aan de front hebben, zo zou ik het maar noemen. Um, je, die bolletjes zijn van Hogerland, die heeft hij dan te pakken. Met dank aan Westra natuurlijk ook uh, heel erg. Die houdt hij ook, want morgen zijn er geen bergen. Dus dat is prettig. Ja. Maar uh, wat denk je, kan Hogerland de bolletjes zijn misschien nog wat langer uh, aantrekken? Nou, uh, morgenavond trekt hij hem zeker weer aan. Er nee, dus, is weer publiciteit op het podium. Uh, en de dag erop, ja, dan uh, is het toch weer proberen om met een ontsnapping weg te komen. Dat, dat, ja, maar die Roe. Ja, ik heb hem vandaag weer iets zien doen. Ja, die jongen is de weg echt kwijt. Oh ja? Als hij op 15 kilometer voor het eind nog voor de groep gaat rijden. en een Lotto gaat zich ook al bemoeien met het tempo, dat dat iets wat hoger moet. en er rijdt nog, uh, nog één renner van de kopgroep voor, dan denk ik. Ja, die jongen die is echt of helemaal pissig. En zo pissig op die vakantieleimannen. Maar ja, dan is, is dit niet de oplossing. Dan kun je beter denken van... Ah, ja. Ik wacht nog twee dagen. En ik zorg dat ik dan mijn puntjes ga pakken. en Dat ik mee ben. Maar uh, ja, dus ik heb het al meerdere keren geroepen. Er zijn meer domme renners dan slimme renners. Nou, dit was weer een geweldig voorbeeld ervoor. Maar dat is natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, ik, als ik ploegleider was, dan zou ik hem ook gelijk uh, tot de orde roepen. Ja. Want dit, dit, dit heeft natuurlijk... Uh, ja, dat heeft totaal geen zin. Maar... Wat denk je? Ik kan Hoogland op zaterdag uh, nog een keertje proberen, misschien. Uh, hij is... zal een, in mijn ogen zal hij met een ontsnapping weer weg moeten zijn. Maar dan, uh, ja, je ziet het. Je, je moet dan ook nog mannen uh, niet mee hebben die rap zijn uh, bij een berg op aankomstprintjes. Maar ja, er zijn toch uh, drie klimmetjes: twee van de derde categorie zie ik en één van de vierde. Nou ja, dat is maar één punt. Ja, ja dus dat, dat ja. Die laatste, maar die andere twee. Ja, je, dus je bent erg afhankelijk van je, van je concurrentie... wat meer is in die kopgroep. Ja. En je moet eerst nog weg zijn in de kopgroep. Want ze zullen, zullen er meer zo denken. Om die bolletjes te draaien. Maar voorlopig hebben ze twee dagen die bolletjes te draaien. En dat is natuurlijk wel uh, ja geweldige puberteit voor zo'n ploeg. Ja, dat ziet er hartstikke goed uit. Dan uh, naar de Rabobank. Ja, Je zei het al, uh, die, die ploeg die hangt eigenlijk aan, aan touwtjes in elkaar. Hè? Nou, zo erg is het niet. Nee, maar ze zijn heel goed als team bezig. En uh, je ziet dan uh, daar de Mollema nog op het laatst nog uh, ja, zich uh, goed van voren weert, Want hij moet ook uh, met Gezing in de weer. En hij zit dan in een positie. Uh, ja, en, en als je dan goede benen hebt en hij, hij demereert dan nog. Ja, dan denk ik dan ben je goed bezig. Dan, ben je, dan zit je toch nog te loeren op de goede momenten die misschien kunnen ontstaan. En dat is de scherpte die, die toch bij die jongens ook aanwezig is, maar niet onnodig met je krachten gaan smijten en om, om honderden kilometers of honderd kilometer voorop te gaan rijden. Dat heeft totaal geen zin. Nee, dat snap ik. Maar ja, er zijn zoveel blessures. En uh, Geesink als je die dan zelf beluistert, dan nou, moet niet veel meer gebeuren. Heb ja, je dat maar dat, ja, maar dat geldt toch, dat geldt toch voor? Uh, wie is er bijna niet gevallen? En de een die valt nou eenmaal slechter als de ander. Ja. En de eerste paar dagen heb je de meeste last van. Uh, hij moet gewoon overleven. En dat geldt voor, voor iedereen die aan de Tour deelneemt. Dat is, dat is een kwestie van... Uh, ja. ja, het scheelt of je hard op je paard bent gegaan... of dat je het toch hebt mee kunnen peddelen. Dat, dat, dat klopt ook. Maar ja, hun hebben ermee te maken dat er toch vijf op de grond hebben gelegen. Ja. En dan moet je ja, de uh, ja, erin houden en elkaar uh, motiveren onderweg... En elkaar in een positie uh, zien te houden van voren. Zoveel mogelijk van voren. Maar je ziet er vandaag weer. Die Leipheim, die valt ook weer op een rechterweg. Ja, die zit heeft een minuut de, he? ja. Die zit... Nou, volgens mij is hij op dezelfde tijd binnengekomen. Maar hij valt in de laatste vier kilometer. En, maar hij rijdt gewoon uh, aan de zijkant. Dus niks aan de hand. Ja, wat hij doet, dat weet ik niet. Maar hij raakt van de weg af. Hij rijdt in die vang, hangt in die vangrail. En hij, ja, hij valt ook echt slecht. Die, die, die slaapt vandaag denk ik ook niet lekker. Nee. Maar we hadden het gisteren ook overvallen. Maar ja... Ze vallen op een, op, een, op een autobaan, bij wijze van spreken. Ja, jongens, maar dat heeft dat, dan heeft dat niks met uh, veel bochten en uh, vluchtzuilen en werk wat te maken. Kijk, als je daar valt, dan is het onoplettendheid. Uh, ja, ja, de concentratie is even weg. En dat is zo belangrijk dat je je steeds, vooral je kopman, dat je die steeds scherp houdt. Kom op, jong, uh, even een beetje schuiven en uh, een beetje ruimte zoeken waar nog, waar nog wat ruimte te vinden is. En dat hoef je niet met vijf man te doen. Maar je doet dat met twee of drie man. En, je brengt je, met twee man en dan breng je je kopman en je zit met z'n drieën bij elkaar. Dat is, dat is prima te doen in zo'n peloton. En de rest moet achter die kopman blijven. Als er wat gebeurt dat je gelijk weet van... Oh, hij ligt er. Uh, ik, ik kan wachten. Ja, zo, zo, dat is eigenlijk de enige manier om je, om je, om je kopman voor te krijgen. Kijk naar nou Evans. Ja. Die, tracks, die, die, die heeft de hele dag... Volgens mij is het Boergaard. Maar in ieder geval echt zo'n tempo rijder. En als die er niet meer zit in de finale... dan zit hij gewoon bij de sprinters in het wiel. Of hij zoekt... Uh, ja, ik heb, ik heb er weer in zien rijden in die laatste kilometers. Ja, mijn petje af. Iedereen die zegt van... Oh, wat, dat rijden gaat niet meer dicht. En Dan zie ik die Miller op kop rijden van Garmin. Uh -huh. Zo'n gigantisch hoog tempo. Een moordentempo. Uh, Mollema demareert. Maar ja, dan denk ik behaalt hij het vandaan. En dan zie je op een gegeven moment die, uh, die Garen Thomas... Die, die, die pakt het dan over, die rijdt de gat dicht. Met Boos Hagen in de wiel. Kijk, dan, dan roepen ze wel, er zijn geen treintjes meer. Toch zijn er nog één of twee mannen... die nog steeds weer bij hun man blijven waar ze bij moeten blijven. En of dat nou een kopman is of het is een sprinter... ja, dat zijn de mannen die het vak verstaan. Morgen meer. Henk Ruberding, dank je wel. Oké. Okay. We gaan verder met FT Twente, want uh, daar heerst ongeloof en verdriet. Rond het middaguur voltrok zich een klein rampscenario in het stadion van FC Twente. Je mag het ook best een groot rampscenario noemen. En een deel van het dak van de grolsvesten kwam bij bouwwerkzaamheden naar beneden. 16 mensen raakten gewond. één persoon kwam zelfs om het leven. Joep Scheuders sprak met een aangeslagen voorzitter van FC Twente, Joop Munsterman. Ja, wat een dag. Wat, wat blijft bij u nou het meeste bij op zo'n dag? Ja, nou ja, uh, uh, het eerste moment als je aankomt, natuurlijk... Uh... Het beeld van het, dat dak dat gewoon dat is immens wat daar uh, neerkomt. Ja, en dan hoor je ook nog eens een keer even later uh, dat er een uh, dodelijk slachtoffer is. Ja, daarbij wel een maar uh, hoor, moet ik zeggen. Dat beeld wat u zag, dat hebben ook medewerkers van FC 20 gezien... die op dat moment aan het werk waren, zeg maar, in de burelen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Die keken naar de overkant en die zagen langzaam dat, dat uh, dak in elkaar zakken... En, uh, en er waren ook een aantal mensen stoelen aan het monteren, die ook, ook, ook onze medewerkers. En die zijn ook als een gek weggelopen, net voordat het dak uh, eigenlijk op hun neerkwam. Ja. Ik heb gezegd, het ziet er spectaculair uit in een negatieve zin. Uh, toch lijkt ons de bouwconstructie nog intact. Uh, klopt dat? Ja, ik, ik wil daar eigenlijk niet zoveel over zeggen. Ja, en... Het stadion beschadigd is verder, of niet? Nee, het stadion is helemaal niet beschadigd, moet ik zeggen. Dat dak is gewoon neergekomen. Ik bedoel, het, het ligt ook gewoon op de tribunes. Maar ja, hoe, hoe en wat? Uh... Ik, weet het, ik weet het niet. Ik heb me er ook niet mee bezig gehouden, moet ik zeggen. Je bent er nog niet zo mee bezig, uh, zo, het is rond het middag, uh, middaguur gebeurd. Bijvoorbeeld de druk, de tijdsdruk. Twente gaat maar door, sportieve, financiële successen, uitbreiding. Misschien uh, gaat het allemaal wel wat te snel? Nee, ja, ja, ik bedoel, uh, de ontwikkeling van Twente uh, gaat nooit te snel. Maar ik denk dat het weinig te maken heeft met, uh, met zo'n stadion. Ik bedoel, een stadion bouwen of uitbouwen. Ja, dat is een meerjarenplanning. Daar doe je drie, vier jaren over. En of dat nou een maandje eerder of later afkomt... Ik hoor dat ook wel van Champions League moet dat af zijn. Maar volgens mij uh, moet het pas bij een competitiewedstrijd af zijn. Dus uh, nee. Wat dat betreft kun je meer spreken van een noodlottig ongeval. En dat is ditmaal in een stadion. Ja. Dat ja, het... is moeilijk, hè? Ja. ja, ja. Wat vind je dat moeilijk aan aan zo'n dag? Ja Joep, Er als... overlijdt gewoon iemand, een mens in het stadion. Ja. En als er dan gesproken wordt over Champions League over 2,5 weken of niet? Of bij het begin van de competitie zijn zaken die je morgen allemaal op gaat pakken? Ik heb er niet over nagedacht om de waarheid te zeggen. Dus uh, ik ben er niet mee bezig geweest. Ook vanmiddag niet. Je was in Zeeland hè? bij de selectie. Je hoort dat nieuws. Wat is er toen gebeurd? Nou ja, wij hoorden het om kwart over twaalf. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar uh, dat was het uh, dus niet. Dus uh, wij zijn onmiddellijk in de auto gestapt en hier naartoe gereden. Nou, dat is toch vier uur bij onderweg. En uh, ja, dan kom je bij het stadion en ja, dat is... Dat gebeurt in een, in een rampenfilm, maar dat gebeurt niet in het echt. Maar blijkbaar gebeurt het ook in het echt.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 Dat vinden wij misplaatst. En uh, om dan morgen feest te gaan vieren in hetzelfde stadion, dat vinden wij ook zeer misplaatst. Dus uh, dat is niet uh, wat wij met elkaar willen. Sterkte de komende dag. Dankjewel. Sport kort, kort. Timo de Bakker doet dit weekend toch niet mee aan de Davis wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Teamcaptain Jan Siemelink nam de Bakker in zijn selectie op, hoewel hij de laatste maanden niet heeft gespeeld. Siemelink laat Robin Haasen, Thomas Gorel, Jesse Hoete galoen en Igor Seisling het werk doen. Marianne Vos heeft in de zevende etappe van de ronde van Italië voor vrouwen... haar vierde dag succes alweer geboekt. Ze kwam in de bergetappe solo binnen. In het algemeen klassement groeide dus de voorsprong van Vos... tot meer dan 2,5 minuut op de Britse Emma Pooley. En de Brit Ian Stennert won de vijfde etappe van de ronde van Oostenrijk. Hij was de snelste van een kopgroep van vijf man. Frederik Kesjakov uit Zweden blijft eerste in het klassement. En voetballer Marcel Meeuwen speelt de komende drie seizoenen weer voor VVV Venlo. De middenvelder komt over van Borussia Mönchengladbach. En vanaf januari speelde hij op huurbasis voor Feyenoord afgelopen seizoen dus. Mewis speelde van 2002 tot 2006 ook al in Venlo. Tot daar weer drie platen. De Tour Top 100 die vanmiddag zijn gedraaid. Nummer 77, 76 en 75. Catherine Ferry, 1, 2, 3. Frans Gall, il Jouet, Du Piano, Debout en uh, Youssof G. Adieu, monsieur, le professeur. Hij was de eerste en enige eerste winnaar van de Tour de France. Steven Roche won de ronde in 1987 en in november wordt hij alweer 51 jaar. Net als voorgaande jaren is hij weer aanwezig in de Tour als begeleider van gasten voor een sponsor. Jeroen Wielaert ontmoet de Roche bij de start van de zesde etappe. In het village départ van Dinan buigt hij zich vanmorgen samen met een assistent opnieuw over de pakketten van de geëerde gasten. Steven Roach, zelf een hooggewaardeerde persoonlijkheid in de ronde. Hij draagt een bril met zwart montuur, zijn haar is grijs geworden. Dit soort dienstbaarheid bevalt hem goed. Hij is geen man om ploegleider te zijn. Dat is hem allemaal te gecompliceerd. Een rol als adviseur of commentator, dat is iets anders. Zo heeft hij wel zijn idee over wat vandaag de langste etappe werd genoemd. Zulke etappes reden ze in zijn tijd vaker, langer en meer. 230, 240 kilometer. Back in our tijd there was several stages of 230, 240k. This year there's two stages of the 216, 220, 225 I think it is. So. Het um... is hoe dan ook beter om een lange etappe die vlak is te hebben dan een lange met vijf beklimmingen. I suppose it's better having a long stage on a flat stage than having a long stage with five mountain, call, mountain climbs. Het is een door engelstalige gedomineerde tour tot nu toe. Met engelstalige favorieten. Om te beginnen met Bradley Wiggins. Onduidelijke factor, zegt Roach. Hij reed goed in 2009, teleurstellend in 2010. Uh, Bradley is een uh, unknown kwaliteit, uh, really, Want hij had een goede tour in 2009, 2010, disappointing. Dit jaar kan hij het goed doen, maar niet goed genoeg om mee te doen met Evans, Contador en Sleck. Het hooggebergte wordt te veel voor hem. Ik denk this year he will do a good tour, but I can't see him being up there to fight with uh, Evans, Contador en Slack. Um, I think he may okay, be okay on the, on the average mountains. But on the high mountains, when Contador en Slack start really going for it, I can't see him hanging in there. Jared Thomas, ander verhaal. Die wordt elk jaar beter. Kan alles, ook in de bergen. Man voor de toekomst. One guy I see hanging in there really well will be Garren uh, Thomas. Hola. He's doing very good. he's getting better every year. Uh, he's a uh, he ride, ride classics. He can ride time trials. He can ride the mountains. Getting better and better. So I think this year he's going to have a very good tour. I think and um, definitely in my opinion a, a man for the future. Aussie Cadell Evans was afgeschreven, maar laat zich weer zien. Op zijn leeftijd gaat het nog omhoog. Hij geeft meer dan 100 Zegt nooit dat hij dood is. Anders dan anderen die makkelijk sterven. Hij is slim. Het wordt moeilijk om te winnen, maar als contador een slecht, een slechte dag hebben, kan hij toeslaan. Nee, no, he was finished. You know, normally when you get on with age, normally you go downhill. He's going uphill, you know. But um, it's only because the guy is so serious and so strict about his, his job. He does his job 110 Hij He's very professional. I think that pays off in the long long run. And um, he's very competitive, I think, and never says die, never says I'm dead, you know? No. No. And this is a very important thing, where many riders today, they kind of die very easily, yeah. whereas Cadell always has a little bit left in the bag. Yeah. And uh, he look he's very intelligent about the way he rides also. So um, I don't... I think it's going to be difficult for him to win, but I think that if uh, if Contador and Schleck have a one day, a bad day, Evans will be there to make the most of it. I can't see him dropping... Ik denk dat als hij een kans heeft, hij het zeker zal Roach heeft vertrouwen in Alberto Contador. Hij denkt dat de Spanjaard het wel kan hebben om uitgefloten te worden. De renners van nu lijken wel kinderen. Contador ziet er fragiel uit, maar is een man. Een sterke persoonlijkheid. Hij heeft zijn problemen, maar is een hele goede wielrenner. I think that, um, you know even though maybe cyclists in the last couple of years have become like children, you know, Contador has stayed a very, very strong man. I think we are dealing here with a very, very strong man, a very strong personality, a very nice guy. I mean, he's a great guy to talk to. Uh, I think he's a professional, like right to the very end, he's a professional. He has these problems, okay, you know, we can make our own opinion on it, but I'm just looking at the man and the bike rider. He's a bloody good bike rider, very, very good bike rider, puts an awful lot of effort into what he's doing, you know. You know, he's a he's a man. First of all, and he's capable of taking all this pressure from the public, from, from everybody. Hij kon ook de interne strijd met Armstrong aan, een paar jaar geleden. Hij heeft nog niet verloren. De bergen moeten nog komen. Hij zit in een goede positie. Alle druk ligt bij Schleck. We zagen hem een paar jaar ago when he met Lance Armstrong. All the stuff Armstrong trok at him. Hij he took het allemaal in en is nog Armstrong. Mm. And even though he does not look like the strongest rider in the pack, he looks weak, he looks small, thin. I think he's, he must not, he's one of the men of the peloton today. He's not lost the tour yet. By no means. You know, I look at my road and I'm sure you've done the same thing. There's still 17 days left. And there's still the Pyrenees and the Alps. If I'm in Contador's shoes today, I'd be laughing all the time. Because it's the best position he could, he could dream for. Schleck is having all the pressure. Everyone's talking about Schleck. Everyone's saying Contador will he come back? The poor guy, he falls off, bad luck. 138 down, will he get it back? As well as selling papers. Whereas if I'm in Contador's situation, I'm saying like, don't worry, it's not a problem. Tweets uit de tour. Lars Boom is blij dat de dag voorbij is. Wat een dag weer twittert hij. Na de finish ook nog dopingcontrole. Daarna snel bij autokorreum. Koos Moere uit in de auto gesprongen en een uur eerder bij het hotel dan de bus. Dan een drietal HTC Colombia tweets. Te beginnen met Matthew Goss, die tweede werd vandaag. Komt niet vaak voor dat je wenst dat een etappe 10 meter langer zou zijn. Want dus Goss op internet. En zijn ploeggenoot Mark Renshaw is het slechte weerbeu. Blij dat we dit deel van Frankrijk verlaten. Ben het zat om de zonnebrandcreme op te smeren voor de regen. En Mark Kavanish, ook van HTC natuurlijk, kijkt alvast vooruit naar morgen. Hij schrijft dezelfde finish in Chateau als in 2008 toen ik mijn eerste rit won in de tour. Ik dacht Morgen krijgen we in ieder geval weer een echte dag... voor de sprinters, de rasprinters, de snelle sprinters. De mannen die de aankomsten bergen op wat minder goed verteren. Want de etappe naar Châteauroux... we starten in Le Mans morgenmiddag. De etappe naar Châteauroux is zo plat als een dubbeltje. Er zit niet één hindernis in. En dat heeft natuurlijk één groot voordeel. Want dat betekent dat Johnny Hogeland sinds vandaag de trotse drager van de bolletjestrui... dat hij ook morgen en namorgen... in ieder geval nog die bolletjestrui zal kunnen dragen. Daarna gaan we... Naar Superbest. nou dan denk ik toch wel dat de wat echtere klimmers aan bod komen. Hoewel Hogeland, we weten dat hij aardig bergop kan. Want dat heeft hij twee jaar geleden al laten zien in de Ronde van Spanje. Een vlakke etappe dus met aankomst in Chateauroux. Prachtige strijd gaat dat ongetwijfeld opleveren tussen de echte sprinters in het peloton. Wij kijken vooral naar de Cav, Mark Cavendish en zijn Amerikaanse tegenstreven Tyler Farrow. contact met Cornelius. Hallo, het is Michel. Michel, goedenavond. Jeroen hier. Avondetappe. Goedenavond. Je goedenavond. Nee, klinkt nog goed. Je bent nog niet dronken. Nee, we zijn wel bijna dronken. We zitten nog steeds in de champagne. Heel goed. Heel goed. Ja, en terecht, want uh, ik moet je van harte feliciteren natuurlijk. Je hebt het gewoon precies gedaan zoals je, je gisteren had beloofd. Ja, het is uh, niet alleen maar Amsterdamse bluf wat ik zeg. En, uh, <laughs> Het was een mooi plannetje en uh, ja, dat het dan zo lukt. Het is eigenlijk helemaal geweldig. Uh, ze hebben verschrikkelijk hard moeten rijden om een minuut bijeen te krijgen. Want ik denk dat uh, ja, die hebben er wel 20 kilometer lang achteraan zitten rijden. Dan bleef het 50 seconden. En uh, ja, het was, het was een geweldige dag voor ons. Ja, en uh, we poken natuurlijk uh, een petje af voor de tactiek ja. en uh, voor Lieuwe westenaar Ja, die, de helft van de trui komt echt uh, ook naar ja, Leeuwe toe. Uh, dat heeft Johnny zelf ook gezegd. Uh, ja, Johnny of uh, Leeuwe counterde alle aanvallen op de eerste klim. Want uh, Johnny was al 2,5 kilometer voor de top weggereden. En daar wisten ze niet goed raad mee. En toen probeerden ze Johnny weer terug te halen. Maar ja, liever die counterde dat, dat geweldig. Ja, en op het eind uh, bij de, la, de tweede klim was natuurlijk even paniek. Want uh, ja, in theorie kon uh, Roed de trui nog uh, pakken. Ja. Dus we dorsten eigenlijk niet meer met vijf uh, door te rijden. dus uh, en ben ik eerst ernaast gaan en een beetje bluffen... Uh, dat we op het peloton gingen wachten, zodat Roed ook kon horen. Ja. En, uh, ja, en toen hebben we liever gewacht... Uh, ja, en die is gedemarreerd En ja, die heeft wel zo verschrikkelijk hard gereden. Uh, dat de Roe eigenlijk zag uh, tien kilometer lang ook nog proberen weer naar Liebe toe te rijden, maar wat gelukkig niet lukte. En uh, ja, toen was de trui binnen en dat was uh, voor ons een geweldig resultaat. Ja. Ook al omdat Johnny het eigenlijk al een beetje van tevoren aangekondigd had dat hij daarvoor ging. Nou goed, en jullie laten jullie gewoon hartstikke goed zien natuurlijk, wat je uh, had beloofd. Um, had je nog iets speciaals uh, voor Johnny bij het Diner of zo, behalve champagne? Nee, nee, want hij is zelf een slaper, maar we zitten oh ja. nu ook met de mechaniekers en de ploegleiders en de verzorgers en de fysiotherapeuten. We zitten nu even gezellig na te genieten, want ja, het is voor ons ja, toch iets moois. Eerste, eerste in een grote ronde. Dus uh, dat is mooi. Kan je zeggen dat de Tour al geslaagd is voor jullie? Nou, dat, dat niet. We willen nog wel voor meer gaan. We zijn, voor wel, daar zijn we ook drie, drie weken lang bezig gebleven. We zitten nu natuurlijk in een beetje in de goede, de goede mood, dus... Uh, daar willen we nog zo lang mogelijk op blijven doorgaan. En ja, morgen gaan we gewoon weer fris aan de start staan. En, uh, ja, iedereen spreekt over Kevin Dis, maar wij blijven toch maar over uh, VU en, uh, en Boos iets praten. Ja, kan dit de, de ploeg een boost geven? Jij zit natuurlijk iedere avond aan tafel met al die mannen. Uh, voel je dat er een goede vibe is? Ja, er leeft een geweldige sfeer. We, we winnen vandaag ook het dagploegklassement. Dus ja, die jongens moeten morgen rond allemaal naar het podium. Dus uh, ja, dat zijn toch kleine dingen waar de jongens gewoon veel moraal van krijgen. En... Uh, ja, je staat met acht debutanten aan de start en uh, ja, we leven een beetje op een wolk hier. Het gaat, ja. allemaal, uh, het gaat allemaal lekker, het ja. gaat allemaal goed. En die Rabo's liggen allemaal op de grond en, en jullie rijden maar door. Ja, nou, bij de eerste dag dan pech dat er vijf gevallen waren. Gister, uh, nou, gisteren was het van Rabobank uh, ja, echt een slimme gevalpartij. Ja, ze reed als ploeg goed gegroepeerd naar de sprint toe, maar ja, ze vallen er net voor en dan leg je met de hele ploeg erbij. Dus dat was wel een flinke streep door hun rekening heen. Uh. Ja. Maar ja, we, we zijn natuurlijk met andere belangen hier in de ronde. Dat is ook weer waar. Ik zeg, uh, Michel, ben je al, uh, ben je al uh, verplaatst of zit je nog in de buurt van de, de finishplaats van vandaag? Nee, nee, we hebben een hele lange verplaatsing gehad. van uh, 100, Bijna 170 kilometer. We zitten nu in de, op het autosectie van Luma. Oh, Oké, okay, dus je hoeft morgen niet uh, ver te fietsen. Nee, morgen twee kilometer tot de start. Kijk, hartstikke goed. Spreek ik je weer morgenavond. Benieuwd of, uh, nou, of je misschien wel een ritwinstje kan pakken? Ik hoop dat ik morgenavond rond deze weer een champagne zit. <laughs> Lijkt me heel goed. <laughs> Oké. Okay. Geniet ervan, Michel. Dankjewel. Dank je wel. Heel bedankt. Oké. Okay. Ja, de avondetappe zit weer op. Ik kan u vertellen dat PSV maar ten een wedstrijd heeft gewonnen van Eindhoven. 1-0 stonden ze achter. 10 minuten voor tijd. Maar uiteindelijk Manoleff en Marcelo maakten de doelpunt. En met het 2-1. En Giorgino Wijnaldum debuteerde naar rust voor PSV. Einde dus van de avondetappe. Zo meteen met het oog op morgen. Gepres gepresenteerd door Chris Keine. Ik zie u weer.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 Elke dag. Ook live vanaf North Sea Jazz. Ga naar NTR Dit is Radio 1.